Ook voor vanavond weer een hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagen naar Ratelband. En graag begin ik weer zoals ik bijna al mijn lezingen ben begonnen. Ik ben die ik ben. En van daaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb, zonder iets vast te houden. Al wat ik ben... Want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Je bent een ziel en je hebt een lichaam. Je bent een ziel en dat is wat je bent. Je hebt een lichaam en dat is wat je hebt. En van alles dat je hebt, heb je het maar tijdelijk, zoals ook jouw lichaam. Maar je bent een ziel, en die ziel ben jij, was jij en zul je altijd zijn. Vanuit jouw ziel is alles mogelijk. Wellicht wil je een kleine meditatie met mij doen? Zet je beide benen naast elkaar op de grond. En richt je met je ademhaling op je zonnevlecht, je navelchakra. Adem rustig in en kijk of je in een gelijk aantal tellen in kunt ademen. En ook weer uit kunt ademen. Misschien wil je acht hartslagen inademen en hart slagen uitademen. Nou, misschien vind je dat te lang, nou, dan maak je er vijf van en dan vijf weer uitademen. Adem in en hou de adem even vast. Luister naar het kloppen van je hart en adem rustig uit. En adem nu in met hart, acht hartslagen. En adem uit met acht hartslagen. Op je uitademing richt je al je aandacht op je zonnevlecht. En zie dat je op die manier alle aandacht naar die plek brengt. Adem in. En adem dezelfde tijd weer uit, maar dan in je zonnevlecht. Doe dat enige malen. Op die wijze krijg je meer en meer energie en ben je tot grotere dingen in staat. Maar op die wijze. Je eigen energie op. En als je je later nog een keer naar luistert. Doe het nog een paar maal. Waar gaat het om bij jouw leven? Wil jij je leven door laten gaan? Op die manier? Op die wijze? Waarop je tot nu toe gedaan hebt? Met alle ups en downs? Of, of wil je in vrede leven, in totale vrede, in een vrede dat het negatieve jou niet raakt, nooit meer raakt, een leven dat begrepen is, een leven dat jij aankunt, een leven zonder slachtoffer te zijn, een leven waar je niet meer tegen de dingen aanbotst. Een leven dus in volle liefde met een hoofdletter, met de omgeving, met jouw omgeving. Met de mensen die je tegenkomt in je dagelijkse leven. Een elegant leven, zou ik willen zeggen. Een leven dat begrijpelijk maakt waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Waarom mensen reageren, zoals ze reageren. Een leven dat je inzichten biedt in de werkelijke werkelijkheid. Een leven dus, dat je vanuit de ziel kunt leven. Je hebt je ervaringen begrepen en de som daarvan toegevoegd aan de ziel. Die jij bent. Zo is het stukje God dat jij zelf bent. Weer een stukje gegroeid. En is jouw bewustzijn een stukje gestegen op jouw levensladder. Jouw bewustzijn is hoger geworden. Je hebt dan begrepen waarom je de dingen vasthield. En je hebt begrepen dat je ze los kon laten, zonder daarbij de grond onder de voeten te verliezen. Dat is moedig, want het is best griezelig om je van, van jouw illusies te ontdoen. Jij dacht dat je illusies vaste grond onder de voeten waren, maar het was slechts een gewoonte waar je nu van af bent en waarlijk een felicitatie waard. En dan komt er een soort nieuwsgierigheid uit jezelf die ervoor zorgt dat je nog meer wilt loslaten. Dat je dus bedenkt dat er wellicht nog meer schillen om je heen zijn die je kunt afbellen. En met die nieuwsgierigheid en met een diepe verlangen naar meer inzicht is een nieuw gevoel geboren. Je wilt je werkelijke kern bereiken. Om een vol leven te leven, een vol, vol leven met inzichten in het leven. En je begrijpt dat het nu allemaal mogelijk is. Je had eerder gedacht dat dit voor anderen was weggelegd dat jij het waarschijnlijk nooit zou bereiken. Nou, dan had je niet verkeerd gedacht, maar je had kunnen bedenken dat je het ook anders had kunnen, dat je ook anders had kunnen denken. Want je bent een ziel. En juist jouw ziel geeft duidelijk aan jou te kennen dat het verder wil, dat er meer is, dat jij kunt veranderen. En zo kom je er op een gegeven moment toe in je leven om de dingen vanuit een uh, geestelijk standpunt te bekijken, geestelijk of spiritueel standpunt te bekijken. En zo zie je tot je verbazing wellicht dat anderen ontzettend veel van jou houden, ondanks de blok blokkades die je tot dan toe had gehad, de moeilijkheden dus die jij jezelf schiep en de dingen die waarvan je dacht, dat het stiekeme gedachten waren en niet voor de buitenwereld zichtbaar waren, maar toch al die tijd tot nu toe gewoon waren geaccepteerd door anderen. En je bedenkt dus dat, je, dat al die mensen toch ontzettend veel van je gehouden moeten hebben om jou te accepteren zoals je was. Je had het wel moeilijk met jezelf. En eigenlijk durfde jij jezelf niet meer openlijk in de spiegel aan te kijken, en je hoopte dat, dat anderen jouw onvolkomenheden niet zouden zien. Jij was zo streng voor jezelf en voelde je vaak ellendig in als in hopeloze situaties, zodat het leven voor jou ook dikwijls moeilijk was. En nu je daar doorheen bent gekomen, is het een wonder denk je bij jezelf, dat, jou, dat anderen jou toch altijd maar geaccepteerd hebben. Wat een liefde, roep je uit, ja, wat een liefde. En daar gaat het om, lieve mensen. Het gaat om de acceptatie naar jezelf. Eerlijk naar jezelf kunnen kijken in de spiegel van het leven. In de spiegel die anderen voor jou zijn. En al die illusies van je afwerpen. Als een blokkade één voor één af te bellen en van jezelf te houden. En nog veel belangrijker, het allerbelangrijkste, jezelf te vergeven. Net zoals de mensen dat doen, die jou accepteren met alles erop en eraan. Dat is het grote voorbeeld dat je kunt zien. Het accepteren van anderen. En daarmee in een positief zelfbeeld komen. Een positief gevoel over jezelf. Met andere woorden, alles accepteren wat op je weg komt. Ga erin mee. Laat je niet beperken door wie dan ook. Maar zeker niet door jezelf. En laat los die angsten. Jullie hebben al vele malen het geheim van het begrijpen van het begrijpen van het leven kunnen horen tijdens mijn lezingen. En in al die jaren zijn er tot twee eenvoudige zinnen samengevoegd. Dat heb je hebt ze zo vaak kunnen horen, en iedere keer zei ik ook, het zijn geheime woorden. Geheim, omdat ze je op de weg houden naar het licht, jouw weg. De twee zinnen zijn, de ander is nooit schuldig. En de andere zin is, wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Daar kun je over nadenken, als je dat wilt. Deze twee zinnen geven je het denkwerk aan, dat je zou kunnen verrichten om tot je werkelijke innerlijke zelf te komen. Om in jezelf te komen. Om de weg af te leggen, naar het moment dat het buitenste binnen wordt... En het binnenste buiten. Met andere woorden. Dat wat jij wilde bereiken. In je zielenopdracht. Is dat wat je bent. Het Christusbewustzijn, Het Boeddha bewustzijn. En zo zijn er nog meer woorden voor. En eigenlijk vind ik zelf... Heb ik veel en misschien ook wel alles al gezegd wat er gezegd zou kunnen worden op een online radioprogramma. En misschien is het nu wel tijd om meer te vertellen over Atlantis of misschien ook wel over het oude Egypte. Maar is dat niet precies gelijk aan wat er tot dusver aan lezingen aan jullie is overgedragen? Er zit niet zoveel verschil in. Ja, zo gaat dat dan en ik pak dan op het moment de Bijbel op en ik zit dan aan deze lezing te denken. Ik sla hem als, als het ware gedachteloos open en mijn vinger blijft steken op Johannes 14 1 tot, 4, 1 tot, 4, 1 tot 14. Ja. En ik lees hoe de mens, Jezus, over het, Christus, het Christusbewustzijn, of de Zoon, hè, Spreekt over de God die hij zelf is, die ieder mens is, over de menselijke God, de goddelijke mens. Wat eeuwenlang een groot geheim is geweest, waar de mens niet over mocht spreken. Geen wonder, want dan werd hij zichzelf als hij dat zou doen. En hier staat dus, wees niet ongerust. Geloof in God en geloof in mij. Er zijn vele kamers in het huis van mijn vader. En als dat niet zo was, dan had ik het je wel gezegd. Ik ga nu weg om een plaats voor jullie in orde te maken. En als ik dat gedaan heb, kom ik je halen. Dan zullen jullie ook zijn waar ik ben. En je weet weg naar de plaats waar ik heen ga. En de mensen vroegen, we weten niet eens waar u daartoe gaat, zei Thomas. Hoe kunnen, dus, hoe kunnen we dus de weg daarheen weten? En Jezus antwoordde: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus het Christusbewustzijn, hè? Iemand kan alleen dan naar de Vader gaan via mij. Dus via het Christusbewustzijn. Als je mij zou kennen, zou je ook mijn Vader kennen. Van nu af aan ken je hem. Je hebt hem gezien. Laat ons de Vader zien. Meer verlangen wij niet, zei Filippus. En Jezus zei, Filippus, nu ben ik zo lang bij jullie en jullie kennen me nog niet. Wie, van, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Hoe kun, je ons, hoe kun je dan vragen, laat ons de vader zien? Geloof je dan niet dat ik de vader ben en dat de vader in mij is? Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik niet op eigen gezag, maar op gezag van de vader die in mij woont en door mij werkt. Neem voor mij aan dat ik de vader ben en dat de vader in mij is. Geloof het anders maar om wat ik doe. Ik verzeker je, wie in mij gelooft, zal doen wat ik doe. Ja, hij zal nog grotere dingen doen, want ik ga naar de vader. En ik zal alles doen wat je met een beroep op mij, wat je met een beroep op mij zult vragen. Dan zal de glorie van, het, van de vader openbaar gemaakt worden in de zoon. Als je met een beroep op mij iets vraagt, zal ik het voor je doen. We zijn veelal zo verstrikt in teksten die uit de Bijbel komen, dat we het eigenlijk niet meer willen horen. We worden kriegel van de woorden. We kunnen het woord bijbel bijna niet meer uitspreken. En vele wensen het ook niet meer met een hoofdletter neer te zetten. Wat goed eigenlijk hè, dat dat nu gebeurt. Want nu moeten we op een andere, nu kunnen we op een andere manier denken. Want velen zijn in hun jeugd met de Bijbel, als het ware, nou, mag ik het zeggen, doodgeknuppeld. In mijn familie was het gelukkig, eh, ja, vrij zou ik zeggen, wij werden daarin vrijgelaten. Maar ik had wel een oom en eh, die was, als ik, als ik het goed, goed heb, was hij eh, bij artikel 31, in ieder geval streng gereformeerd... En hij sprak uitsluitend in Bijbelteksten, heel apart, want dat had ik eerst niet door. Maar ik kon toch ontzettend goed met hem opschieten. En eigenlijk, door deze oom, heb ik gemerkt dat ik toch meer van, van die Bijbel afwist dan ik ooit had gedacht. Maar waar gaat het om? Waar gaan al mijn lezingen om? Het gaat er om mensen te laten weten over hun eigen energie. Over de kracht van hun ziel. En misschien nog van het allerbelangrijkste. Over de liefde die ze binnen handbereik hebben. De godheid die ze zelf zijn. Het grootste geheim in duizenden jaren... Met het zelf. En om mensen te laten weten dat ze kunnen ontstijgen uit hun vervelende gevoel, uit hun ziektes, uit hun ellende. Met andere woorden, niet alleen ik, maar we zijn nu met velen om mensen te laten weten. Om mensen te laten voelen wat die liefde is. En nu op deze aarde? Voor de derde keer? Voor de vierde keer eigenlijk, hè? Maar eerst Lemuria, toen Atlantis, en daarna is het bewustzijn in Egypte ontstaan. Daar was het alleen voorbehouden aan de hoge priesters, de priesters en de farao's. Maar het straalde natuurlijk uit op alle mensen. Maar nu, en nu met het eh, Aquarius tijdperk, om het zo maar eens te noemen, nu valt het ons allen toe. En steeds was het zo dat het bewustzijn van de gemiddelde mens op deze aarde geleid heeft tot een totale overheersing. En steeds waren het de goden, de mensen met een hoger bewustzijn die terugtraden. Zal het nu anders gaan op deze aarde? Wat is het dat wij lichtwerkers doorgeven? De verantwoording daarvan. Hoe zal het zijn? Zullen mensen dit tot zich nemen en eraan werken om tot een hoger bewustzijn te komen? Of zullen mensen het weer gaan gebruiken? Om daarna weer de macht over zichzelf en over de. nou, zichzelf zou ik niet willen zeggen. Om daarna de macht over, over te willen nemen. De veronderstelde macht. Zullen de positieve krachten op deze aarde toch groter worden? Dan de gemiddelde mens. We kunnen het voor ons visualiseren. We kunnen met elkaar een hemel op aarde maken. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een liefdevolle samenleving. En liefdevol met hoofdletters. En laat het duidelijk zijn. Eén stem, één mens kan de weegschaal naar de andere kant doen omslaan. Zie je hoe belangrijk jij bent... Ook jij, terwijl je niet zo'n goed gevoel over jezelf had. Maar jij, juist jij, jij bent zo ongelooflijk belangrijk. Juist jij. Vol met nederigheid in jezelf. Dat je veel meer bent. Veel meer en meer dan alleen het lichaam dat je hebt. Voel dat jij een ziel bent... die alle licht in zichzelf heeft. Je hoeft het alleen maar te voelen. Visualiseer het voor je... dat jij dat licht bent... En na te denken over de zin, neem van mij aan dat ik in de vader ben en dat de vader in mij is. Dat ik in God ben en dat God in mij is. En dat geldt voor jou, absoluut. Jij bent in het licht en het licht ben jij. Laat je niet meer manipuleren door negatieve gedachten, maar laat ze maar komen. En weet dat ze als het ware geabsorbeerd worden door het grote licht dat jij bent. Het lichtwezen dat jij bent. Het zijn jouw gedachten, dus jij kunt er ook mee omgaan. Niet door ze weg te duwen, maar ze te absorberen en ze op te laten lossen in het licht dat jij bent. Lagere bewustzijnsvormen kunnen geen oorlog voeren tegen lichtwezens. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus zie dat het absoluut absoluut zin heeft om mee te gaan in het hogere bewustzijn dat ook jij voor ogen hebt. Dat ook jouw doel is zoals jij dat had voorgesteld toen jij op aarde geboren wilde worden. Juist in deze tijd waarin het mogelijk is om voor alle mensen tot een hoger bewustzijn toe te treden. En vroeger, en ik spreek over vroeger in de tijd van Egypte, van de farao's, van de hoge priesters, was dat voorbehouden aan weinigen. <klas> was dat voorbehouden aan kleine groeperingen die vanuit een geheimhoudingsgedachte werkten. Opereerde mensen die elkaar tegenkwamen, ingewijden, om tot grotere hoogte te komen. Het was nodig, het was absoluut nodig, daar steeds in de wereld mensen waren, die hen wilden beroven van het geheim van het leven. Maar het geheim van het leven ligt gewoon voor ons. Dat is het bijzondere van deze tijd. We, we kunnen er nu in deze tijd allemaal aankomen. We kunnen het allemaal tot ons nemen. Het is er nu voor iedereen. En niet alleen voor de mens die ingewijd was. Het is het verloren woord dat terugkomt, de kennis van het hart. De kennis om tot jezelf te komen. En de beide zinnen die ik in het begin heb gezegd, kunnen je de weg daartoe naar het licht wijzen. De zin dus, de ander is nooit schuldig, en de zin, wat je irriteert bij de ander, is een tekortkoming bij jezelf. Die beide zinnen kunnen je in je gedachten meenemen naar de weg van het licht, en in de gedachten die bij je opkomen, je op die weg houden. bepaalt of je die gedachte wel of niet op laat komen in jezelf. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Je kunt het naast je neerleggen. Mij maakt het niets uit. Nou. Maar op een moment in je leven wens je niet anders dan die weg in te gaan. Dus de, de weg van het, van het licht. De rituelen om tot de kern door te dringen zijn er ook nog steeds. Er kunnen nog steeds doorgegeven, doorgegeven worden. Maar nu aan iedereen en niet aan een kleine groep, uh, kleine groep mensen. Hiervoor sprak ik over Atlantis en Egypte. En wellicht juist door de onkunde van de mensen, van de gewone mensen zogezegd, was het mogelijk dat de macht, die overigens niet een echte macht was, hè, gegrepen werd door mensen die de rituelen, die de vormen van meditaties na wilden doen, die ook met de tweebenige ank wilden werken. Die ook wilde deel uitmaken van de geheime leer. Van de kennis van materialiseren. En met de verbinding met de kosmos. Juist nu, in deze tijd, is het voor allen niemand uitgezonderd we zijn één geheel en we zijn alle zeer goed in staat om tot onze eigen kennis om tot onze eigen inzichten te komen om tot de bijzondere conclusie te komen dat we met elkaar verbonden zijn door dezelfde energie om tot de conclusie te komen dat we zelf de goddelijke mens, de menselijke God zijn. En dat er alleen maar liefde in het universum heerst en is. Als we duidelijk met elkaar daarvan overtuigd zijn is er geen sprake meer van lagere bewustzijnsvormen... die, die het overwensen te nemen. Toch worden, er, eh, lagere bewustzijn, toch worden er lagere bewustzijnsvormen nog steeds op deze aarde geboren. Met de bedoeling om mensen in korte tijd... Als het ware te dwingen naar zichzelf te kijken en steeds bij zichzelf te blijven door te denken dat de ander nooit schuldig is. Zo kunnen ook lagere bewustzijnsvormen op aarde in kortere tijd tot een hoger bewustzijn komen. En hier, hierover nadenkende, krijg je een klein inzicht in het hele grote plan. Wij mensen werken er zo hard aan om tot een grotere eenheid met elkaar te komen. Een eenheid in denken, voelen en handelen. Wij mensen werken er zo hard aan om geen angst meer te voelen in onszelf en voor onszelf, voor ons eigen denken, voor de dood, voor andere werelden, voor andere levensvormen. Het is altijd de angst voor het eigen falen, voor wat een mens ziet als hij in de spiegel kijkt. als hij in de spiegel van zichzelf kijkt. Het is de angst om fouten te maken. Het is de angst om niet volmaakt te zijn. Maar wij mensen kunnen het wel. We zijn zeer goed in staat om het met elkaar tot een goed begin te maken. Een begin van een nieuw tijdperk. Een begin van een nieuw denken, een begin van het denken in vrede, in vreugde, in handelen en het begin in voelen met elkaar. <lacht> Een nieuw denken, waarin wij tot totale vrijheid, in totale vrijheid kunnen leven, waarin grenzen overbodig zijn, waarin ieder mens, zijn of hij, de eigen verantwoordelijkheid neemt. Voor alles. Maar bovenal. Voor zichzelf. Een utopie? Denk het niet? En het ligt binnen. Het ligt binnen hand, handbereik. En waarom ook niet? We hoeven het alleen maar te zijn. Het is er al. Geen twijfel. Gewoon te zijn. En het is er. Daarom is het ook zo belangrijk dat we allemaal ons in het licht voelen, het licht zijn. Dat we allemaal dezelfde kant op kijken, de kant van het licht. <coughs> wat geldt voor ons als mensheid? Dat we dezelfde kant uitkijken, de kant van het licht. Maar ook wat binnen ons ligt, in ons eigen lichaam. Dat we allemaal dezelfde kant uitkijken. Al onze kleinste ...stukjes in ons lichaam. Maar ik wil het niet eens een naam geven. Maar dat het allemaal naar de richting van het licht kijkt. Want hoe kan het licht ons anders helpen als we ons daarvan afkeren? Kan het toch niet? Dat is het principe. Dus dat we allemaal dezelfde kant op kijken. De kant van het licht. En als we nou eens nalaten de anderen te vertellen wat ze moeten doen... Want dan wordt het weer, zoals het steeds was, de beperkingen aan anderen opleggen. Anderen niet zelf te laten bepalen wat te denken en te doen. Juist in volle vrijheid van denken en doen maakt de aarde tot hemel op aarde. Het is binnen ons bereik, zonder, zonder dwang. En geloof me, in principe wenst ieder mens dat. Wat denk je? Geld is niet meer nodig. Wat we te veel hebben, kunnen we ruilen met anderen. Absoluut niet haalbaar, als je om je heen kijkt met alle problemen in de wereld. Nou, ik denk het wel. De mensheid heeft altijd zo geleefd. Dat we kunnen ruilen, dat we goed met elkaar omgaan. En wat je nu zou, kunnen zeggen, nu zou kunnen zeggen is dat velen nu overleven en niet meer leven. En dat er zo ontzettend veel mensen zijn die helemaal vergeten zijn hoe ze moeten leven. Nou, moeten niet moeten, hè? maar hoe ze zouden kunnen leven. En er geen idee van hebben wat het werkelijke leven inhoudt. Ze doen maar en ze denken dat dat vrijheid is. Maar ook dat zijn vormen waar een mens weer doorheen kan gaan. Kijk om je heen. Je hoort klagen over van alles, over, Nou, noem maar eens wat, de energierekening. Maar zijn vergeten dat we miljoenen jaren naar bed gingen... Als het donker was en opstonden als het licht werd. We zijn vergeten dat we de dag in andere vormen konden indelen. We denken dat het zoals het nu is, de laatste honderd jaar of misschien de laatste vijftig, zestig jaar, dat dat normaal is. Dat we bezig gehouden moeten worden s'avonds door de televisie. We zijn totaal vergeten naar ons eigen lichaam te luisteren en daardoor ook alles te eten wat maar voor onze neus komt en ons niet meer af te vragen of we er werkelijk behoefte aan hebben. Je kunt erover nadenken wat er voor nodig is om werkelijk in vrede met elkaar te kunnen leven. En veel mensen geloven dat het nou, met bommen en granaten moet zijn. Ja, je zegt het maar. Of terugkeren naar jezelf. Ook in het leven dat je nu hebt, zonder enige twijfel zonder enige twijfel, je hoeft het niet af te staan. Je hoeft alleen maar jezelf te zijn en te blijven, naar binnen te komen. Terug te keren in jezelf. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, dan kun je luisteren naar alle programma's hier op deze, eh, op deze zender. En daar wordt deze tijd zoveel over gesproken. Maar bedenk dat er andere tijden komen. En dat gaat erom dat wij mensen ons ook daarin gemakkelijk kunnen bewegen. Dat we kunnen accepteren dat onze levens er eens anders uit gaan zien. Dat je kunt nadenken over die verandering, over de I Ching, de kracht van de verandering. Dat je daarin mee kunt gaan. En dan zei ik, ik citeerde een stukje uit de Bijbel en dan vraagt Filippus, hier laat ons de Vader zien, meer verlangen wij niet. En dan zeg ik, hebben we het bewijs nodig om iets te zien dat er allang, allang is? Kun je het in, kunnen we het voelen in onszelf, onszelf dat het goddelijke is, dat de Vader is. Zo velen zijn zo intensief op zoek. En het is er gewoon. Het maakt velen wanhopig en voelen niets bij het vertellen over hoe het in zijn werk gaat. En zo, lieve e-mailschrijfster, zou je het nog wel honderd keer kunnen beluisteren. Maar nog heb je het niet gehoord. Ik kan het me zo ontzettend goed voorstellen. Het is alsof er een soort waas over de dingen ligt, alsof jij er niet bij kunt terwijl het voor je ligt. En jij weet dat jij het jezelf moeilijk maakt. Jij denkt dat je blind bent en dat je er steeds voorbij wandelt. Je hoopt dat je ooit wakker wordt. En je hoopt op bewijs, als ik het zo mag samenvatten. Mijn lieve brieven schrijfster, mag ik, je, mag ik je wel zeggen, dat het eens op je weg komt. Open je daarvoor. Want vanuit het universum wordt naar je gekeken en wordt je wanhoop gezien. Je komt vanzelf die dingen tegen die hiermee te maken hebben. Mag ik je zeggen... <kliek> Mag ik je zeggen dat het tot een hogere trilling behoort, een hogere vorm van weten behoort. Dat je het nu niet in zo volle vorm kunt bevatten. Maar wat op een moment in je leven als vanzelf voor je neergelegd wordt. Niet op de manier waarop jij denkt dat het zou gaan. En zeker niet op het moment waarop jij denkt dat het zou moeten komen. Maar op het moment dat jij er klaar voor bent. En op het moment dat het goddelijke in jou besluit om het aan jou door te geven. Niet eerder. Dus op het moment dat het God uitkomt. Niet op jouw moment. Maar op het enige juiste moment. Dus op het moment dat er geen verdriet mogelijk ook kleine bitterheid en mogelijk ook kwaadheid meer aanwezig is in jouzelf. Dus ook niet het vlakke gevoel van ik zie wel. Maar waar dit alles heeft plaatsgemaakt voor geduld, nederigheid... Diep gevoel van liefde voor het universum, voor vertrouwen, waar je besloten hebt om te laten en de tijd af te wachten dat het juiste moment voor jou komt in alle nederigheid. Dus op het moment dat het juiste moment is aangebroken, jouw juiste moment, dan zul je het weten. Dan zul je de bewijzen ontvangen. Dat is dus waar je naar op zoek bent en wat je, wat je wilt. Waardoor je dus denkt van, ah, zo is het. Nu, nu geloof ik het. Dat heb je uitgesproken. Dus dan zul je de bewijzen tussen aanhalingstekens ontvangen. En dat zal het moment zijn, Waarop je het niet meer verwacht had. Het goddelijke in jou zal altijd bij je zijn. En zal je altijd antwoord geven. Maar nooit op het moment dat jij dat wilt. Wel het moment dat jouw ziel bepaalt, dus het goddelijke bepaalt. Want anders zal ook alle energie in het willen zitten. En gaat het voorbij aan het gevoel. Nogmaals, dan zou je kunnen overwegen om de meditatie die ik aan het begin deed. En dat is de meditatie dat je je ademhaling rustig indoet, inademt. Rustig luistert naar het kloppen van je hart. En rustig uitademt. En dan opnieuw, dan ook altijd je voeten naast elkaar zetten. Hè, en opnieuw inademt. Acht tellen. Acht hartslagen, of minder of meer. Inademt en gelijk weer uitademt. Acht tellen, acht hartslagen. En dat doet op de plaats waar je ziel is. Bij je plexus solarum. <coughs> plexus solaris Bij je zonnevlecht. Bij je navelchakra. Dus je ademt in. En je ademt op die plaats uit. Je visualiseert dat je daar uit ademt. Je krachten nemen toe. En ook je gevoel in de dingen. Dat zijn de momenten dat jij tot jezelf komt. Rustig in jezelf komt. En dan laat je die gedachten maar dwarrelen van, oh ik kan het niet en ik weet het niet. En ik, nou weet ik veel allemaal. Het zijn jouw gedachten. Hou van ze. En neem ze mee naar dat grote licht dat daar zit. Bij die zonnevlecht. En misschien... Misschien is het mogelijk om op een moment in je leven... Lieve mensen. Om naar binnen te kijken. En niet onze aandacht al onze aandacht op de buitenwereld te richten. Het ons geheim ligt binnenin ons en niet buiten ons. Wat is het geheim? Dat wat ik hierboven beschreef, de verloren woorden zou je kunnen zeggen, die nu weer terugkomen, het herinneren van deze woorden die we allemaal in ons hebben. En het is het geheim: een elegant leven in vrede en volledige vrijheid. Hoe de gebondenheid ook mogen zijn in je leven, in je omgeving, toch is er van binnenuit de volledige vrijheid. Je bent al de vrede waar ik het over heb. Je bent. Al de liefde waar we over spreken, zoek er niet meer naar. Kijk naar binnen en zie. En dan zou je kunnen overwegen om tijdens een meditatie je ogen dicht te doen. Je kunt je dan beter concentreren. Je voelt ook, ook als je hiernaar luistert, zou je het nog een keer kunnen doen in de herhaling, in het archief. Dat je je ogen dicht doet, je voeten naast elkaar op de grond. Maar gewoon met je gedachten naar binnen gaan. En ik zeg het al vaker, er zijn twee soorten gedachten. De gedachte die in jou zit, die naar buiten gaat. En de gedachte, dus ook naar andere mensen toe. Dus ook over de omstandigheden, zoals jij de dingen ziet, vanuit dat standpunt naar, naar buiten gericht. En de gedachte die je naar binnen hebt. En naar binnen richt die gedachte. En als je vanuit die gedachte naar buiten denkt. Zie je de wereld totaal anders. Niet door een roze bril, bril zoals ik hoor. Maar dan hoor, zie je de gedachten vanuit de liefde. En kun je ook anders reageren op de buitenwereld. En als je dat doet, zie je tot je verbazing. En dat heb je natuurlijk ook al vaker van me kunnen horen. Zie je tot je verbazing. dat het anders is die buitenwereld dan je tot, tot dan toe gedacht had dan lijkt het of ieder ander veranderd is. Alleen jij bent veranderd. Jouw kijk op de dingen is veranderd. En daardoor ook de wereld om jou heen. Ja, lieve mensen, ook deze lezing is weer bijna tot een eind gekomen. Misschien is er iets losgekomen bij je. Misschien heb je een soort heimwegevoel naar... Iets wat binnen jezelf is, wat los is gekomen, waar je je heel lekker bij voelt, waar je naar terug wilt. Misschien zeg je, ah, nu heb ik het, nu weet ik wat het is, maar misschien vind je het ook allemaal zo verschrikkelijk moeilijk en begrijp je de woorden allemaal niet. En misschien zeg je wel ook wel dat je het allemaal veel te zwaar vindt. En dat je het onzin vindt. Nou, maakt mij allemaal niet uit hoor. Het is mij in ieder geval ontzettend genoeg om dit aan je door te geven. En weet je, je hebt toch de beslissing genomen om hiernaar te luisteren. En dat vind ik toch wel wat hoor. Dat is wel een positieve beslissing. Mag ik het zeggen. En misschien geeft het je een goed gevoel. Om, eh, misschien vind je het prettig dat, eh, om naar mijn stem, de stem, mijn stem te luisteren. Misschien nogmaals geeft dat jou een, een prettig gevoel. Dan is er toch iets gebeurd. Jij, jij hebt toegang verleend. En weet je, dat is niet niks hoor. Ook dat is voelen. Je hebt dus iets wat positief is binnen in jezelf toegang gegeven. En dat is een stap. Dat is een positieve stap. En dat heb je zelf gedaan. Maar lieve mensen, alles komt een eind. Nou, niet aan deze lezing hoor, ik denk er nog even mee door te gaan. Maar hoe dan ook. Altijd mijn dank voor het luisteren. Hoe je ook luistert. Misschien haal je, haal je, er, haal je er maar één dingetje uit. Misschien ook een heleboel. Maar in ieder geval, heel graag wens ik je weer een hele plezierige avond met alle andere programma's. En ook gedurende de hele week. Luister er eens naar. Mensen geven zoveel van zichzelf. Alleen maar om jou gelukkig te maken. Om jou een gevoel te geven dat je weer bij dat geluk in jezelf kunt komen. Dat je zelf de regie hebt over je eigen leven. Dat niet anderen dat hebben. Dat er geen grenzen bestaan. Dat die grenzen alleen maar in jouw hoofd zijn. Ja, hoe je dan met de buitenwereld om moet gaan, daar, heb ik, daar zeg ik genoeg over. Want dan merk je dat die grenzen geen enkel obstakel meer is. Want dat heeft dan weer met accepteren te maken. En als je, als je accepteert en daar overheen gekomen bent, zie je dat je daar moeiteloos mee om kunt gaan. En nogmaals, bedankt voor het luisteren. Heerlijke week met alle die je lief zijn. En dan besluit ik maar weer, zoals ik dat iedere keer tot nu, nou niet iedere keer, maar een paar lezingen tot nu, tot nu toe heb gedaan. En we denken dat de overdracht van liefde geen woorden nodig heeft. Dag lieve mensen, tot volgende week. Daag.